blue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 Are we rolling? One, one, one, two, three.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 Uit 1989 oktober. En Rob Aagbeek speelt samen met Ruud Brink, Harry Emery en Jo Krause. Het nummer heet Pardon My Bob. <tieden>